2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. En zometeen vrijdagmiddag live met Jesse Klaver van GroenLinks... over het sociaal akkoord natuurlijk en over zijn partij. En advocaat Sidney Smeets over het plan van de regering... om wiet met een hoog THC-gehalte als harddrugs te bestempelen. Maar eerst het NOS-journaal Dick Haak.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 Volgens het ministerie van Financiën bevat die raming... ook de effecten van de gisteren gemaakte afspraken. De oppositiepartijen, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP... hebben samen een groot aantal vragen gesteld over het akkoord. Ze willen dat die worden beantwoord door het voor het Kamerdebat van woensdag. D66-leider Pechtold. Hoeveel extra belastingen voor mensen komen hier nou uit voort? Hoeveel banen kost dit? Want een aantal hervormingen gaat niet door. En hoe groot is eigenlijk het gat in de begroting wat dadelijk achterblijft? De oppositiepartijen vragen zich ook af met welk percentage de economie moet groeien om in augustus te kunnen concluderen dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn.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 Een dominee uit Ubbergen is veroordeeld tot 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Vorig jaar bracht hij zijn partner ook een dominee met een bel om het leven. De rechtbank in Arnhem noemt de moord onthutsend en afschuwwekkend. Volgens deskundigen is de veroordeelde dominee verminderd toerekeningsvatbaar. Vandaar ook de TBS, zegt de persrechter. De redenering van de rechtbank is dat als hij met deze stoornissen die er nog steeds zijn... weer in een overbelaste situatie terecht zou... Komen, dat er dan toch weer een kans bestaat dat hij geen andere uitweg ziet dan weer een ernstig misdrijf plegen. Bayern München speelt in de halve finales van de Champions League tegen Barcelona. In de andere halve eindstrijd staat Borussia Mart eh Dortmund en Real Madrid tegenover elkaar. Dat is de uitkomst van de loting die door Ruud van Nistelrooy werd verricht. De eerste wedstrijden zijn op 23 en 24 april. Dan nog wat weer bewolkt en af en toe een bui, maar hier en daar ook wat zon. Temperatuur een graad of 9 op de Wadden en 15 graden in Limburg. Morgen weinig verandering in temperatuur, maar wel meer zon. We zitten ter hark, staan er nog files, dat horen we via de ANWB van Kees Kwak. Die staan er op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam, drie kilometer bij Muiden-Oost. Er staat een auto stil, daarom zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, bij knooppunt De Hoogt twee kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort, drie kilometer bij Leusden-Zuid. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, voortknooppunt E-Wijk, drie kilometer. Kees Kwak, zijn wij gaan zo verder met Vrijdagmiddag Live. Blijf luisteren.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Goedemiddag, auto Ja, hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik? Nee, moet dat dan? Auto Autoruitschade. Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Fantastisch, toch?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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Vandaag met onder meer Jesse Klaver. De hoop van GroenLinks in donkere dagen. Schrijver Ted van Lieshout over de film Boven is het stil. En een stripverhaal over Rembrandt. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen. Satire en live muziek. Vandaag... Cham Rosie well, calling, calling, above, Just Rosie zij verzorgt de live muziek tijdens deze vrijdagmiddag live. En wil je er niet alleen horen, maar ook zien, kom dan langs of ga naar onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl En wil je reageren op de uitzending, doe het via Twitter, hashtag AFOVML. Coffeeshophouders konden even opgelucht ademhalen toen de wietpas door het huidige kabinet werd afgeschaft. Maar de volgende maatregel hangt ze alweer boven het hoofd. Want staatssecretaris Van Rijn wil dat wiet met een hoog THC-gehalte... dat is de, de werkzame stof in de drugs... dat uh, die wiet wordt gezien als harddrugs. De Tweede Kamer gaat daar binnenkort over beslissen. Wij praten over de consequenties van die maatregelen met Sid, Sidney Smeets... van Spong Advocaten, welkom. Uh, naast jou schrijver Ted van Lieshout, ooit gebloot... Nee, nooit. Nooit? Nee, nooit. Ik heb, ja, wel, ik heb wel eens een keer een, een trekje genomen, maar ik merkte er niks van. Oh. Ik rook al gewoon, laat ik het daar naar bij houden. Dat moet dan voor de tijd van die hele hoge THC-gehalte geweest zijn. Want anders had je het wel gemerkt. Voorstrijd. Dat denk ik wel, yes. ja, ja. Het is uh, Sidney Smeets. Uh, als het aan het kabinet ligt, dus binnenkort... wiet met een hoog THC-gehalte, hard drugs. Goed plan? Nee, dat is geen goed plan. Uh, met een aantal redenen. Uh, maar de belangrijkste reden is dat het kabinet nu weer... Een maatregel oplegt aan koffieshophouders die ze uh, moeten gaan uitvoeren, maar die ze eigenlijk niet kunnen uitvoeren. Want, Waarom niet? Nou ja, koffieshophouders die mogen niks te maken hebben met het telen van uh, wiet. Die mogen geen wiet inkopen. Die mogen geen wiet via de achterdeur aanvoeren. Kijk, iedereen weet dat dat natuurlijk wel gebeurt, maar ze mogen het niet. En uh, de vraag is natuurlijk een beetje: als je dat allemaal niet mag, je mag je niet bemoeien met de teelt, je mag niks aan laten voeren. Hoe zou je dan moeten. Beïnvloeden, dat het THC gaat nou ja, Als het binnenkomt, wordt. dan, dan uh, test je het. En als het te hoog is, dan verkoop je het niet. Ja, nou, het testen is niet zo heel eenvoudig. De enige die dat eigenlijk goed kan, uh, is het NFI. Het is de vraag overigens of ze dat goed kunnen. Maar Wat, goed want ze... er bestaat geen goede test voor? Nou, er bestaan wel tests voor. Maar dat zijn ten eerste is er geen eenduidige uh, test. Er zijn verschillende tests. Er worden op verschillende manieren gemeten. Je uh, hmm, vind... zou kunnen zeggen, dat is, dat is meer een praktisch argument. Dus er moet een goede ja, test zijn. Ja, maar zo'n praktisch argument is natuurlijk wel heel erg van belang. Op het moment dat jij een bedrijf aan het runnen bent, je krijgt daar klanten over de vloer, je moet je product verkopen en dan voordat je dat product mag verkopen moet je getest hebben van de overheid of dat product eh, meer dan 15% THC eh, bevat. Het is een beetje alsof je tegen de Albert Heijn zegt van nou u verkoopt allerlei koekjes, maar voordat u ze gaat verkopen moet u ze eerst zelf testen. Ja. Dat doen we niet, want wij zeggen nou de fabriek die die koekjes maakt die heeft, die, heeft een test en als het goed is zitten daar geen rotte keuken in. Ja, maar dat, dat kan dingen. niet, want dat produceren inderdaad is niet legaal. Ja. Dus stel nou dat er wel zo'n goede test is, is het dan wel een goed plan? Nee, nog steeds niet. Omdat de reden waarom het überhaupt een probleem zou zijn, 15% THC, niet duidelijk is. Er is geen wetenschappelijk onderzoek waarop je kan baseren dat meer dan 15% THC opeens een enorm groot volksgezondheidsrisico met zich mee zou brengen. Dus waarom zou je daar überhaupt nieuwe regelgeving voor maken? Nou ja, je hoort zo nu van buitenlanders die van vijf hoge drama uitvliegen. Of ik bedoel, het is algemeen wel zo dat mensen denken dat het vrij ongezond is om zo'n hele sterke wiet te gebruiken. Ja, maar dat is dan wel heel selectief. Want uh, bijvoorbeeld alcohol drinken of te veel alcohol drinken, dat is ook heel gevaarlijk. En dat, is, dat kan ook allerlei problemen nou, hier op dit uh, prachtige plein... Uh, iedere zaterdagavond uh, veroorzaken. Maar daarvan zeggen we niet van uh, de sluiterrij mag het niet meer verkopen. Nee, maar dat is gecontroleerd. En, en bij die wiet uh, laat staan, we hebben het nu over THC... maar uh, een luisteraar twitterde naar aanleiding van dit onderwerp... Je moet eens weten wat, ze, wat die telers er allemaal in stoppen: aan chemische middelen, ja, dat... aan haarlak en andere spullen. Ja, maar dat zou nou juist een argument zijn om de teel te gaan reguleren. En om te zeggen van kijk, die telers die moeten gecontroleerd worden. Die moeten dat op een legale, nette manier kunnen doen. Er moet kwaliteitscontrole bij zijn. Maar dat is op dit moment in ieder geval niet de verantwoordelijkheid van de koffieshophouder. Nee. Die mag zich daar helemaal niet mee bezighouden. En dat is worden. nog ver weg, die legalisering. Wat gebeurt er als deze maatregel dan toch wordt doorgevoerd? Nou, dat, ik denk dat dat tot een heleboel praktische problemen in koffieshops gaat leiden. Bijvoorbeeld een van de dingen is, we hadden het er net over... de koffieshophouder moet dan die wiet gaan testen. Maar de apparatuur om die wiet te testen is verboden. De, de Kamer heeft net een wetswijziging aangenomen... waarbij voorbereidingshandelingen voor het... Uh plegen van opiumbeddelicten. Dus ze kunnen niet testen? Ze kunnen het helemaal niet testen. Dus wat testen. moeten ze dan? De, de deuren sluiten eigenlijk? Nou, Want, ja. Daar, ja, ofwel de deuren sluiten, of het risico lopen... dat ze mogelijk een keer iets verkopen dat meer, THC, meer THC... Maar die kans is dus wordt. heel groot. Die kans is, ja. erg, uh, is, is zeker aanwezig. Um, dus het zou zomaar kunnen gaan leiden tot sluiting van koffieshops op het moment dat daar invallen uh, plaatsvinden. En nou ja, wat er dan gebeurt is dat de handel zich naar de straat verplaatst. En dat is nou juist de reden waarom we shops hebben. Omdat we niet willen dat mensen hun drugs gaan kopen op straat. He, op het moment dat je zegt van ja, sommige wiet is eigenlijk een harddruk... dan betekent dat dat iemand dus ook naar een straatdealer zou moeten gaan... om die druk te gaan kopen. Die straatdealer heeft in de ene zak zo'n zakje wiet... en in de andere zak de heroïne en de cocaïne. En dat is nou juist niet de bedoeling. Wat dat we willen. willen we niet. Wat, wat als uh, deze harddruk dan tussen aanhalingstekens inderdaad aangetrokken... In een wat betekent dat voor die koffieshophouder? Dat sanctie? betekent dat hij zo moeten gaan sluiten. Want dan heeft hij de zogenaamde AHOEG-criteria... dat is een moeilijk woord, maar het komt erop neer... onder andere dat een koffieshop uh, geen harddrugs mag verkopen. Nou, Als hij dat wel doet, dan moet hij worden gesloten. Gewoon sluiting? Ja. En plus boete, straf, nou, of? Ja. Daarnaast zal die koffieshophouder vervolgd worden... Uh, voor het handelen in harddrugs. Uh, Waar een dus straf daar op staat een behoorlijk zwaardere ja, straf. En als ik als particulier op, ja. met die harddruk, oftewel die wiet. Kun je, kun je ook voor vervolgd worden? Dat zal, uh, ja. daar zal ook wel, er is nu al een richtlijn dat als je heel weinig bij hebt. Het is voor eigen gebruik, dat daar niet zo heel streng tegen wordt opgetreden. Of misschien zelfs helemaal ook niet. Ook als het een harddruk is. Ook als het een harddruk is, maar. In beginsel moet je er dan rekening mee houden dat jij ook als gebruiker vervolgd zult gaan worden. Ja. De Tweede Kamer die, uh, moet nog gaan stemmen hè, over deze wet. Stemmen, uh, uh, nou ja, als we deze bezwaren horen, uh, misschien is het wel ongezond, maar het gaat niet werken, zegt u. Wat ja, denkt ja. u? Zal de Tweede Kamer uh, die bezwaren meenemen en tegen de wet stemmen? Of? Ik hoop dat ze dat zullen doen. Ik heb wel vertrouwen in ieder geval in een aantal partijen die daar denk ik heel kritisch over uh, zullen zijn. De regeringspartijen zijn voor, die gaan instemmen. Ja, maar de regeringspartijen waren ook voor de Wietpas en die is er ook niet gekomen. Dus ik denk dat als mensen nou even logisch en goed gaan nadenken dat uh, er best nog hoop uh, is. En met name dat argument wat je zegt, ja, het is misschien schadelijk voor de volksgezondheid. moet toch nog maar eens even goed uitgezocht worden of dat zo is. Ja, het is, uh, de enige oplossing zou dan in uw redenering zijn regulering of legaliseren? Reguleren, van, reguleren of legaliseren van de teelt is denk ik een belangrijk punt. Wordt altijd gezegd onhaalbaar, internationaal? Nou ja, dat is de vraag. We hebben mijn... Uh, uh, Thuisdorp waar ik vandaan kom, Valkenburg, heeft net gisteren te kennen gegeven... dat zij in ieder geval met een experiment voor het, uh, het telen van uh, wiet willen gaan beginnen. Zijn er zijn gemeente meer gemeenten die, gemeente telen, die dat ja. zeggen. Ja. Dus uh, ja, dat experiment kan aangevangen worden. En op het moment dat daaruit komt dat dat zeer goede resultaten oplevert... dan zou je er toch over kunnen nagaan denken om die internationale verdragen open te breken. Maar deze wet, als die er komt, gaat niet werken? Nee, ik denk dat die wet uh, eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen gaat hebben. En dat is niet de bedoeling. Sidney Smets van Spong advocaten. Eind april gaat de Tweede Kamer erover praten. en Dan zullen we weten of die wiet daadwerkelijk als harddruk bestempeld gaat worden. We gaan zo direct praten met Ted van Lieshout... over een uh, graphic novel, zoals dat heet. Uh, oftewel uh, stripverhaal. Uh, en over een film. Boven is het stil. Maar eerst muziek. Tjam Rosie. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, Je t'en prie, ne me touche pas. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ne me regarde pas comme ça. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mon cœur pèse lourd dans la balance. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ça me met mal à l'aise. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, je fais semblant de théorie. Je ne pourrai jamais justifier. Ses sentiments interdit. C'est pour ça hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, que je fuis. Je t'en supplie, hey, ne te rapproche pas. Ik écouter cette cadence. Jam Roosie, je me confie. Vind je het mooie muziek? Wil je meer van horen, mail ons op vrijdagmiddag live. At of laat een berichtje achter op onze Facebook-pagina. Vertel waarom je het mooi vindt. En misschien wil je dan de cd at the back of Beyond van Jam De gastrecensent van deze week. Is schrijver Ted van Lieshout. Ja. En ook nog steeds aan tafel Sidney Smeets, naast advocaat ook cultuurliefhebber. Zeker. Van. Nou, uh, zeker van uh, strips en, uh, en animatie. Ik ah. zit ook nog in het bestuur van een animatiefilmfestival. Ja. Dus ik heb daar wel wat Kijk aan, mee. Kijk dan, strips. Ja. Dat, dat is uh, na de jeugd gewoon gebleven, die liefde ja, voor strips? Ja, ja dat is uh, strips of graphic novels noemen we het uh, tegenwoordig. Ja. Uh, is zeker niet alleen voor kinderen. Maar net zoals de boeken van Ted ook niet alleen voor kinderen zijn. Dus ik heb daar Want die wat... kent u ook? Ja, die ken ik zeker. Ja, ik ben Kijk, een groot breed heb georiënteerd. Uh, Ted van Lieshout, gastresistent. Uh, je hebt inderdaad een, een, een, ik zei een stripverhaal... maar moet je inderdaad graphic novel zeggen over... Rembrandt gelezen? Uh, ja, ik vind van wel. Er is een duidelijk verschil tussen een strip... en in dit geval een graphic novel. Een strip... Ik, ik zal een voorbeeld noemen. Hè? Want Dit is nou een, een graphic novel over Rembrandt. Maar ik kan me nog uit mijn jeugd herinneren... een boek van Suske en Wiske over Rubens. Ja. En dat was echt een strip. Een verhaal waarin Rubens als het ware een rol speelde... in het verhaal van Suske en Wiske. En dat is in dit geval niet. Dit is als het ware een soort verhaal... dat gecomponeerd is rondom Rembrandt. En dan uh, toch, toch probeer dan... Wat is dan visueel het verschil tussen zo'n strip... en dit, deze graphic novel over Rembrandt? Uh, nou, bijvoorbeeld de kleuren. Het zijn niet allemaal mooi, rood, geel, blauw en groen. Maar het zijn gedekte kleuren, een beetje uh, sepia-achtig. Uh, hier en daar het gevoel wel dat ze probeerden aan te sluiten... bij de kleuren die Rembrandt zelf gebruikte. Um, en... Het is ook anders. In die zin, al kan dat ook wel zo zijn in moderne strip, dat zou kunnen, dat het veel meer, veel meer is aangepakt. Veel bijvoorbeeld. Uh, het is een beetje als een storyboard. Je zou hier heel makkelijk een film bij kunnen zien. Een storyboard, alsof... dat maken ze voor een film. Hè? Dan ja. Eerst is van die plaatjes, ongeveer zoals de scènes eruit moeten gaan zien. Ja, en zo'n storyboard zie je dan ook bijvoorbeeld nu een close-up. En ja. dan is het van veraf en nu van onderaf aan uh, gestuurd. En dat heb je ook in dit boek. Dat het vanuit diverse perspectieven is getekend. Getekend vanuit... uh, is het door Typex. Hè? De, ja. de, de striptekenaar. Die zegt, Ja, met mijn strips heb ik helaas zelden uh, erg veel succes uh, uh, behaald. Maar hij hoopt nu met, met deze opdracht van het Rijksmuseum en dit album wel eh, succesvoller te zijn. Of in ieder geval er meer van te verspreiden. Denk je dat dat gaat lukken? Nou, volgens mij is hij al tamelijk bekend. Niemand weet meer dat hij Raymond Koot heet, volgens mij. Dat heb ik nu even Bij deze weer, ja. even ja. Uh, hij, is, is hij, is bekend, hij is een bekende figuur, dus ik geloof niet dat hij nou speciaal hmm. dit nodig had. Ik, volgens mij heeft hij ook de opdracht gekregen van het Rijksmuseum... om dit boek te maken. Misschien wel in het kader van de heropening van het Rijks. Ja. En ik ben een van de gelukkigen die al heeft mogen kijken. Ik was erg enthousiast. Ja. Ik ben ook wel enthousiast over dit boek. Al vind ik wel dat er een aantal dingen op aan te merken zijn. Wat ik bijvoorbeeld moeilijk vind, is dat het over Rembrandt gaat, maar Rembrandt wordt eigenlijk... in zekere zin opgevoerd als een fictieve figuur. Het is geen hele... autobiografie. Het nee, dat he? is het niet. Het... Waar ik een beetje moeite mee heb... is dat er bijvoorbeeld een hele beroemde etch is van Rembrandt... waarin een hele jonge vrouw, dat is een Deens meisje... Elsje Christians heet ze... Um, die is gewurgd aan een paal en die is ten gesteld. En hij heeft daar twee beroemde etsen van gemaakt. Mm -hmm. En het verhaal suggereert nu dat hij met dat meisje naar bed is geweest. En dat gaat me eigenlijk net iets te ver. Want dat, is, dus, dat staat niet vast. Nee, ze hebben elkaar waarschijnlijk nooit gekend. Uh, hij is daar naartoe gegaan, naar gevaren, dat staat ook in het boek... om haar te tekenen. Ja. Maar dat ze in bed met elkaar hebben gelegen... ja, dat gaat mij te ver... Het klopt ook volgens mij niet, want het verhaal luidt dat dat meisje maar een maand in Amsterdam was en toen ruzie kreeg met haar hospitaal dat ze de huur niet kon opbrengen. En uh -huh. toen... Nu wordt er een beetje gesuggereerd alsof het een beetje een hoertje was. En ik vind dat... En dat ze de hospita vermoord heeft, toch? Ja. Ook, ja. Maar die smeets knikt allemaal ja, dat, ja. dat ja, Rembrandt is, is liefhebber? Bekend, ja, ik ben ook een Rembrandt liefhebber. Maar met ja. name dit uh, aspect, hè, dat die twee prenten van het gebeurde meisje... op het Galgenveld uh, aan de overkant van het ei, ja. uh, is ook strafrechtelijk natuurlijk wel enigszins uh, interessant. interessant. Ja. Um, Zou en Rembrandt daarvan afgewezen hebben? Nou, of bij toch? Ik heb dat echt nog nooit uh, ergens kunnen afleiden... dat Rembrandt een relatie met die mevrouw had uh, gehad. Nee, Zij heeft inderdaad haar hospitaal met een bijl uh, vermoord. Dat is wel erg genoeg. Maar uh, dat ze dan ook nog naar bed zou zijn geweest met Rembrandt... dat ja. is mij nieuw. Over, er ja. komen veel vrouwen, veel blote vrouwen ook in voor. Uh, die typex, de maker zegt ook... Ja, het is mijn blik ja. op her, een Rembrandt. Ja. ja, ik vind dat het ook... het is... Typex, Rembrandt, dat staat er ook op. Maar je moet dan Rembrandt zien als zijn creatie. En niet ja. als Rembrandt. Maar dat, dat, staat, dat, dat staat niet in uw weg dat heel veel van wat hij heeft getekend, Typex in dit mm -hmm. geval. Heel duidelijk is geïnspireerd door Rembrandt. En dat ook, is ook het mooie aan het boek. Je ziet overal bekende scènes die je doen denken aan werken van Rembrandt, maar die toch de eigen typische kant hebben van typex zelf. Mooi, het is wel uh, in, in stijl, in beeld, zeg maar... de tijd van Rembrandt, maar in taal niet, hè? Nee, het is gewoon moderne taal. Um, ik vind dat wel goed. Ik geloof hmm. dat, dat, dat, dat je dat ook niet... Anders kan... was het uh, lastig nee, de, te da, lezen da, geweest. Er staat, geloof ik, ik uh, gaat als een speer vandoor of iets dergelijks. Dat hmm. vind ik dan wel heel modern, maar dat, daar lig ik niet wakker okay. van. De, de, de staats, ja? Ja, er staan ook anekdotes in die misschien wel waar zijn. Bijvoorbeeld dat, dat uh, Rembrandt zich liet doodverklaren als het daarom een opdracht in de wacht te slepen die, uh, um, die echt naar Govert Flink zou zijn gegaan. En Govert Flink ging diezelfde nacht ook dood. Ik, ik kan nou die anekdote niet helemaal goed navertellen, maar dan weet je... Ik je ik zit, zit niets het niet knikken. Dat is, dat is jou niet bekend. Nee. Is dat nou verzonnen of is of dat niet. echt? En dat maakt het een beetje moeilijk. En misschien ook wel spannend voor veel mensen. Even, ja, we even we het andere Je kunt het niet in één keer lezen. Het andere onderwerp, de okay. film, boven is het stil. Waar gaat hij over? Het is een adaptatie van een boek van Gerbert Bakker. Dat is een beroemde boek, Boven het Stil. De film heet It's All So Quiet. Dus het, is, het heet niet Boven het Stil, volgens wie mm -hmm. ik uh, kon zien. En hij gaat over? Het gaat over een boer, een boerenzoon... die zijn vader naar boven doet. En um, eigenlijk over het leven van die zoon... in een zekere vertwijfeling. Want... Want ze en wonen met z'n tweeën samen in die boerderij... en die ja. vader is oud en die, en oud, en die wordt op die zolder gedeponeerd. Ja. Je krijgt niet te horen waarom. Gaandeweg kom je wel een beetje achter dat die verhouding... tussen die vader en die zoon niet zo bij gunstig is. Mm -hmm. En er gebeurt niet zoveel in die film. Je ziet het boerenleven en dat is niet... Um, stilistisch gekleurd. In het boek van Gebber Bakker is dat wel... Over het hele verhaal ligt de sfeer die Gerbrand Bakker heeft geschapen. En in de film ontbreekt die sfeer. Wat is die sfeer? Dat is een documentaire-achtige sfeer. Je hebt het idee dat je naar een documentaire zit te kijken waarin weinig of niet wordt gesproken. In, in de film of in, in, in de, de film? In de film. Maar en in het boek is dat anders, zeg je? Ja, het boek heeft een soort. Uh, stijl, sfeer. waardoor Gerbrand Bakker dat verhaal heeft geschapen. En dat is een sfeer waar je in verzeild raakt. En bij die film. Zit die stijl en niet zij is uh, Nanoek Leopold als regisseur. Ja. Die heeft zo tegen mogelijk naar dat boek gekeken en geprobeerd om daar haar eigen verhaal van te maken, zonder daar veel eigen kleur aan te geven. Het is gewoon een boerderij, een gewone, ja, het is geen uh, romantische boerderij, het is echt een boerenbedrijf, waarvan je denkt, nou, dat kan één boer volgens mij nooit eens een eentje uh, runnen. Um, het is grijs weer, het is, het is nergens een zonnetje. De, de camera is ook niet geler gezet om bijvoorbeeld een zonnige sfeer. Het is gewoon heel sec gedaan. Dat maakt het aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant, voor degenen die het boek kennen... mis je daardoor in zekere zin de sfeer van Gerbrand Bakker. Dat vind je jammer. Maar, ja? er staat weer tegenover dat ik regelmatig naar de hoofdrolspeler keek. En dat is uh, Jeroen Willems, helaas uh, uh, overleden, zo ja. dus lang geleden. Uh, en volgens mij heeft hij naar een aantal filmpjes gekeken... van Gerbrand Bakker, want hij lijkt er op de een of andere manier op. Hmm. Het is, ik, ik, uh, tot slot van deze rubriek stel ik altijd een vraag... die begrijp ik, uh, jij het uh, een beetje infaam vindt. Uh, als je nou zou moeten kiezen, het boek uh, uh, of de film... Ja, jij bedoelt Rembrandt of de film? Ja. Nou, de film is nog niet uit, dus wat dat betreft zeg ik het boek. En ga vooral naar het Rijksmuseum. Toch? Oké, okay, allebei. Als je, nou ja, goed. Als, je, als je de recensie uh, gehoord hebt, Sidney, uh, waar zou jij voor kiezen? Um, ik denk het boek. Uh, dat, toch? dat spreekt mij dan toch meer aan. Dan de film? Uh, dat ja, heb film. ik misschien niet goed gezegd. <laughs> je, nee, ik ben over beide enthousiast, alleen... Ja. Uh, op beide heb ik, heb ik wel een aantal aanmerkingen. Anders zou het geen recensie dat zijn. Mag. Natuurlijk. Dat mag, dat hebben jullie ook gevraagd. Dank maar, daarvoor. Ik vond het allebei de moeite waard om uh, zowel te lezen als te zien. Duidelijk. Boven is het, st het stil draait vanaf 25 april in de bioscopen. En de graphic novel dus van t over Rembrandt wordt aanstaande zondag gepresenteerd in Paradiso. Maar nogmaals, is al uit. Is al uit, hoor. Ted van Lieshout en dank ook Sidney Smeets. Dank je wel. Zometeen Jesse Klaver, maar eerst. <tied> De rubriek over het sociale koord... Welkom dames en heren bij deze rubriek. Welkom allemaal. Deze week gaan we het hebben over griep. Griep. Wat is dat eigenlijk? Bij ons aan tafel de heer Pamel Klomstaart en u bent als bacterioloog, bioloog en organisme microorganisme Micro expert verbonden aan Universiteit van Terschelling. Terschelling. Zit daar een universiteit? Nou, kleintje mag geen naam hebben. Maar het heeft wel een naam. De universiteit van Terschelling. Perfect. Meneer Klomstaart, griep. Ja, griep, wie kent het niet? Ik wel. Ik ook. Mooi, dan zijn we daaruit. Kort gesprek. Anders nog nieuws? Willem Alexander, onze koning. Bijna ja, die heeft een schimmel. Ik wist het. Ik dacht altijd dat hij zo'n rood hoofd had van het zuipen. Ja, dat dacht ik dus ook. Maar het is dus gewoon schimmel. Schimmel op zijn gezicht. Nee, nee, nee, nee. Heftig. Nee, er is een nieuwe schimmel ontdekt. Nog één? Niet alleen op zijn gezicht. Zijn voeten ze Nee. Is het geen SOA? Nee, nee. Gelukkig. Nee, er is gewoon een schimmel ontdekt. Oh, op zijn. Uh... Nee, nee, er is een schimmel naar hem vernoemd. Is Americo dood? Een paard van Sinterklaas. Bedoel je dat? Nee, men heeft een schimmel ontdekt. En die is oranje. André vandaan. Nee, nee, die schimmel heeft men naar hem Noemd. André van Duinschimmel. Nee, de schimmel heet Penicillium. Zie je wel. B D dus toch op zijn, N je weet wel. Nee, nee Penicillium van Oranje. Wat, zegt hij? Ja, Iets met zijn penis nee, in een, penis een oranje ei. Nee, hey, waarom kunnen we nou nooit eens een gewoon gesprek voeren hier? Dat wou ik net zeggen. Erg, hè? Er is een zeldzame oranje schimmel ontdekt en die is vernoemd naar Willem-Alexander. Ja, dat zei je net ook al. Maar ja, Wat een precies. naar verhaal. Naar Beatrix, zijn bruggen vernoemd. En kanalen, parken, ziekenhuizen. En onze nieuwe koning krijgt een schimmel. Genant. Nee, ja, ik heb het ook niet verzonnen. Volgens mij wel. Volgens mij heb je het gewoon verzonnen. Nee, vertonden. helemaal niet. Jullie maken er flauwekul van. Nee, jij bent lekker. De Universiteit van Ter Schelling houdt toch op nee. nerd. Het weer met Boemboem van Dongelen. Ja, het weer. Het wordt warm zondag. Super. Super, inderdaad. Kijk, warm wordt het met maximaal tot 20 graden of zo. Oké. Okay. Ja, wat? Is er ook nog wind of zo? Weet ik veel, denk ik het wel. En? En wat? Kans op? Kans op wat? Regen? Neerslag? Ja. Ja, waarschijnlijk. Maar eh... Uh... Ja, kans op neerslag. Dank je, Boemboem. Hè, wat een lekkere uitzending. Ja, ik begin er ook lekker in te komen. <grijpteel> wat? We zouden het nog over het sociale akkoord hebben. Oh nee, hebben we daar nog tijd voor? Sanne Wallis de Vries, Henri van Loon en Marjan Luif Zo direct Jesse Klaver van GroenLinks. Het is uh, half drie... Tijd voor het NOS Journaal, Dick de Haar. Bij de Rabobank worden variabele beloningen afgeschaft. Dat staat in de nieuwe CAO die de bank met de bonden heeft afgesproken. De afschaffing wordt voor een deel gecompenseerd... door een verhoging van de vaste salarissen volgend jaar met 1,5 procent. Ook wordt de pensioenregeling bij de Rabobank minder riant. De Rabobank schrapt de komende jaren 6.000 arbeidsplaatsen. Voor medewerkers die hun baan verliezen is in de CAO een sociaal plan afgesproken. De oppositie vindt dat de afspraken in het Sociaal Akkoord alsnog moeten worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Het kabinet vindt dat niet nodig en verwijst naar de volgende raming van het CPB in de aanloop naar Prinsjesdag. Volgens het ministerie van Financiën bevat die raming ook de effecten van de gisteren gemaakte afspraken. Na de assemblée heeft nu ook de Franse Senaat ingestemd met het invoeren van het homohuwelijk in Frankrijk. Mensen van slag kunnen in Frankrijk al een samenlevingscontract sluiten. Vanaf de zomer kunnen ze ook trouwen en kinderen adopteren.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 Verkeersinformatie van de AWB Wijnand Zwaan. Nou staat in totaal al zo'n 30 kilometer file. Een paar zaken vallen op, het zijn vooral de ongelukken. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Delft 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda voor de drechtunnel 4 kilometer. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht, één tunnelbuis dus. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Renkum en Knopendewijk e 7 kilometer. Oh. Dit is Radio 1. Apro vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Hier, vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar ik kan zien hoe hard Jesse Klaver van de GroenLinks kan rennen... Hij was even ja. ergens en komt heel hard. Hij geeft er rustig uit. Ja. Uh, ik, ik wilde zeggen: als GroenLinks er ooit nog in wil slagen om uit het dal omhoog te komen. dan zal Jesse Klaver de nieuwe leider moeten worden. Dat vinden veel GroenLinksers die jou als 26-jarige Kamerlid tot kroonprins hebben uitgeroepen. Een mooie titel, maar is het een vloek of een zegen? Daar gaan we het over hebben. Welkom trouwens, Jesse Klaver. Dank. Voor eh, we het over die titel en de partij gaan hebben... is de actualiteit, want er ligt een sociaal akkoord. Vakbonden, werkgevers eh, en het kabinet hebben een eh, akkoord gesloten. Als eh, vertegenwoordiger van de oppositiepartij Blij? Nou ja, het is een hele kunst dat ze überhaupt tot een akkoord zijn gekomen. Daar uh, dat is alle, alle lof en waardering voor... Maar, maar... Nou, ik, laat ik ook beginnen met wat wel positief dat is. is hè? Ik denk de plannen van het kabinet over de WW... ik denk dat die niet verstandig waren. Dus op zich is het goed dat die dan van tafel gaan. Uitgesteld uh, worden. En, en, ze worden uitgesteld en er wordt wat verzacht. En allemaal ingewikkelde dingen gedaan. Maar de vraag is natuurlijk... wat we wilden, je moet die WW veranderen... om ervoor te zorgen dat mensen niet in langdurige werkloosheid blijven zitten. En nu blijft die duur van die WW met veel kunst en vliegwerk even lang. Maar gaan we er echt voor zorgen dat mensen, als ze werkloos raken... ook weer sneller aan het werk komen? Nou, dat is een belangrijke vraag die we nog... Het akkoord hebben. Mm -hmm. En de andere is: ja, je kan wel mooie afspraken maken over hoe je de begroting op orde maakt. Daar is dit akkoord eigenlijk voor bedoeld. Maar komt er extra werkgelegenheid bij. En ik denk dat dat niet het geval is. Ze gaan is. mensen van werk naar werk helpen, omscholen, ja. begeleiden. Uh, wat is het? Transitievergoeding. Uh, hè? Dus niet meer lang in een uitkering ja. zitten... maar gelijk zorgen dat je aan de werk hebt. Want tegenwoordig is er geen baan meer voor het hele leven. Nee, dat is allemaal, het zijn prachtige volzinnen. Het zijn 40 pagina's en het kabinet heeft er nog eens 12 pagina's... overheen gestuurd met een uitleg. Het zijn mooie volzinnen die ze gebruiken. Dus je zorg uh, is onnodig. Maar er moet wel werk zijn waar je mensen naartoe begeleidt. Dat en is er niet. Nou, als je ziet dat de werkloosheid de oploopt en dat er steeds minder uh, banen zijn, dan moet je je zorgen maken. En wat daarvoor nodig is, denk ik, is ervoor zorgen dat werk weer aantrekkelijk wordt. Dus mm -hmm. dat werkgevers ook denken: hé. Hey, maar dat gaat lonen. Dat en dat, dat de crisis de verdwijnt. Daarom stellen ze de bezuinigingen uit en zeggen ze... per 1 januari 2016 is de crisis voorbij. Ja, maar je, zeg maar achterover... ik zit nu met mijn armen over elkaar en ik leun achterover. Daar gaat de crisis niet van voorbij. Jij volgens gelooft mij, die voorspelling niet? Nee, ik geloof er niks van. Wat je volgens mij moet doen is ervoor zorgen... dat het weer interessant wordt voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. In 2011 geloof ik nog was het 90 miljoen is het toen... of uh, 90 miljard zijn winst gemaakt door bedrijven in, in Nederland. En tegelijkertijd zag je toen al dat de werk de werkgelegenheid terugliep. Dus wat ik zou willen, is ervoor zorgen dat werken in Nederland... goedkoper wordt. Um, en dat zou werkgevers ook echt aan zetten om mensen uh, in, dienst in dienst te nemen. Te nemen. En dat ja. kan je doen, zo betalen wij dat in ieder geval, het moet ergens vandaan komen, door vervuiling te belasten. Dus als je zegt tegen boeren die bestrijdingsmiddelen gebruiken uh, en daarmee het grondwater vervuilen, moeten we met z'n allen voor betalen. Als je zegt, nou weet je wat, als jullie nou een klein beetje meer belasting gaan betalen, dan kunnen mensen die werken, die kunnen dan... Uh, dat staat niet uh, in het akkoord. Kan, uh, nee, jammer nee. Hè? Het kabinet houdt, dat zei Deselbloem ook nog even in de afloop, wel vast aan dat uh, maximale begrotingstekort van 3%. Dus in augustus moet blijken of ze dat wel of niet gaan halen. Is dat niet zo, dan moet er Extra bezuinigd worden en komen ze bij jullie, de oppositie, bij GroenLinks langs om te zeggen. Kunnen jullie met ons meedoen om wat extra te bezuinigen? Gaat ja. GroenLinks daaraan meewerken? Nou ja, bezuinigen, voor ons is nooit een doel op zich geweest. En We hebben wel gezegd, als het gaat over inhoudelijke akkoorden, op deelonderwerpen, valt met ons altijd te praten. De kindregelingen bijvoorbeeld. Dus kinderbijslag gaat het dan over. En, nee, maar ik vind GroenLinks toeslag? ook dat die 3%. Nee, die 3% is niet heilig. Het is een, raar, het is een dus gewoon Het zal lastig praten worden. Ja, als het over die 3% gaat, wordt het lastig praten. Ik bedoel. Die 3% is ooit bedacht als van... nou, dat zou wel heel verstandig zijn voor de economie... om te zorgen dat dat tekort op 3% blijft. Volgens mij zien we dat dat nu niet is. Dan moet je veel meer de tijd nemen om je overheidsfinanciën op orde te brengen. Zometeen meer over geld, over politiek, over ambitie. Maar is een lied dat Annelie Bekhuis heeft geschreven... nadat ze googelde, op jouw naam. Oh jee. Jesse Verres Geboren op de dag van de arbeid, Roosendaal 1986. Marokkaanse vader, Indische oma. Zo'n halfbloed is prachtig. Voor zijn 30ste miljonair was vroeger Jesse streven. Maar nu is hij blij als belasting op multinationals wordt geheven. JFK. Met opa demonstreren tegen de TCV. JFK. Als vroeg werkte hij in de toko mee Jesse begon op het VMBO Was geen hoogvlieger, deed het maar zo zo Maar net als zijn moeder klom hij hogerop Als je maar doorzet dan haal je die top. je ijdel stak in pak Ook al kwam hij van ver Hij werd het jongste lid ooit van de SER JFK John F. Kennedy houdt net als hij van mooie duurzame spullen. Waarom zou je dat verhullen? Voor Jesse geen privéjet of Porsche in de straat. Hij is al blij met een horloge dat een leven lang meegaat. En waar John F. K. hield van veel vrouwen, veel tieten. Gaat Jesse trouwen en houdt hij van frieten? Ask J. F. K. What can do for you? Ask what you can do for JFK. Vanaf 2010 in de Kamer, bij GroenLinks in de partij. Leerde veel van de dingen die Femke Halsema tegen hem zei. Zolang je onder vuur ligt, doe je iets goed. GroenLinks gaat de volgende verkiezingen winnen. Dat weet ik als campagneleider zeker. Ja, ze weten hoe het moet, maar... JFK. De verkiezingen zaten niet mee. JFK. Campagneleider toch geen goed idee? Die aantal zetels gedeeld door twee en toen Jolande vertrok, was zijn antwoord. Maar begin dit jaar was je beste TEDx-spreker. Als je doorknokt, kom je verder. Ook dat weet je zeker. Is voor zo'n groot talent wel bespraakt en piekfijn. Een partij als GroenLinks niet te klein. Jessie... Jouw moment. JFK! Fractieleider, misschien een idee? JFK! En daarna premier? <applaus> Ann-Riek Vera K. en Minou van Bode graven over mijn gast Jesse Klaver. JFK, ja, want Jesse Vera Klaver is je volledige ja. naam. Heb ja. uh, je blosjes op mijn wangen? <hums> Heb je blosjes? Ja. Ja? ja? Te gezongen. <hums> Vond je het mooi? Uh, ik vond het vooral ongemakkelijk. Maar, ja. uh, ik maar wel was, juist... uh, van, van de stemmen was ik, erg, uh, was ik erg onder de indruk. Klopte het wel. Het dat nou, staat volgens mij allemaal op Google te vinden. Ja. Dat klopt wel. Ik ben half Marokkaans en Indonesisch. En je wil ja. ook premier worden? Uh, uh, ja, dat heb ik ook wel eens gezegd, ja. <laughs> heb je wel eens gezegd. Ja, even die JFK of ja. die Kennedy, dat is een groot voorbeeld van je. Maar dat zongen ze eigenlijk ook niet vanwege zijn levensstijl. Hè? Want dat, nee. dat, daar kwamen toch veel drank, drugs, maffia, vrouwen en zo. Uh, terwijl jij bewondert hem meer omdat hij vond dat we naar de maan moesten vliegen. Ja. Nou ja, ik heb altijd gezegd, of toen ik in 2010 de Kamer inging, toen had ik een hele discussie met mijn opa. Die zei: Hoe kan je nou zo dom zijn om dat te doen? En je zit net in de serre en daar kan je echt verandering in ja, brengen. En beleid veranderen. Ja. Daar kan je beleid veranderen, zei de oude actievoerder. Maar, maar een samenleving veranderen doe je niet alleen door wetten anders te maken of door beleid anders te maken. Het gaat erover dat je een samenleving in beweging kan, kan zetten. En dat is wat voor mij, JFK, persoonlijk, uh, persoonlijk een samenleving in beweging brengen. Weer hoop geven. Doen en door ergens in te geloven? Doen door ergens in te geloven. En niet zoals onze premier gisteren in die soort van badkamerachtige setting met uh, zichzelf over schreeuwen. Dat we het wel kunnen. Maar die zei toch hetzelfde? Ja. We moeten erin geloven dat we uit de crisis kunnen komen. Maar, dat we weer een huis kopen en een auto en noem maar op. Maar het, vers het verschil is één, het was plat. Als we maar auto's gaan kopen dan komen we uit de crisis. Maar twee, hij geloofde er niet zelf in. Geloofde er niet zelf in. Geloofde er goed. Hij geloofde, Hij geloofde er niet zelf in. Hij was daar aan het knokken voor zijn eigen politieke leven. Als ik vandaag net voordat ik hier kwam, nog even op mijn telefoon lees dat minister Schippers, zijn, zijn secondant, zegt... ja, ik weet niet of dit wel een goed sociaal akkoord is. Hij is aan het knokken voor zijn eigen politieke leven... en hij is niet aan het knokken voor Nederland. Jij gelooft hem niet, nee. kortom. Je, je zegt in interviews ook vaak dat je niet één identiteit hebt. Nee. Hè? Je bent Brabander, half Marokkaans, ja. half Indonesisch. leuk. Is dat een <laughs> voordeel? Ja, dat denk ik wel. Waarom? Omdat het mij de kans geeft om me heel makkelijk in anderen ook te kunnen verplaatsen. En me niet vast te zetten op één oplossing. En ik probeer vanuit de waarde waarmee ik ben grootgebracht uh, naar, uh, naar oplossingen te zoeken. Maar je bent geboren in, in Roosendaal, getogen in Den Bosch. Ik bedoel, ja, hoe, hoe multicultureel ben je dan? <laughs> Roosendaal is niet heel multicultureel uh, Den Bosch ook niet zo Maar ik geloof niet dat het alleen maar samenhangt met de stad Of de plaats waar je hebt gewoond mm. uh, Maar dat het ook heel erg samenhangt met wat voor omgeving je bent gewoond Maar groot. je Marokkaanse vader heb je nooit gezien Mijn Marokkaanse vader, bent zonder, ik ben zonder hem opgegroeid uh, De Indische cultuur van mijn moeder Van mijn oma is Die heb je wel belangrijke geweest. Dat is des belangrijker geweest Die is nog van grotere invloed geweest Wat denk ik dan de Brabantse, het Brabantse land waar ik heb Hoe is dat gewoond. om je vader niet te kennen? Ja je kent hem niet, dus je weet niet wat je mist en dat is ook niet iets wat je in zou willen halen? Ik, nee, ik denk niet. Nee, niet iets wat ik zou willen inhalen. Niet dat ik geen. Dat je hem zou willen leren kennen. Maar oh, we, ja, nee. weet je wie het is of waar die. Ja, wel, dat wel. Ik wil ze samen ook wel willen leren kennen. Maar um, het is niet iets dat ik denk, ik moet iets inhalen. Want ik, het is niet iets wat ik heb gemist. Ik heb zoveel fantastische familie om me heen gehad. En zoveel liefde opgegroeid. Dat ik echt met recht kan zeggen, mijn jeugd was nou niet bepaald uh, doorsnee. Maar hij was fantastisch. Nee. Maar nou ja, goed, er zijn talloze tv-programma's waarin je ziet dat mensen ja. op latere leeftijd altijd ineens wel de behoefte krijgen. maar die is bij jou nog niet begonnen. Nee, nou ja wel de nieuwsgierig. Ik ben voor, ja, moet ik oppassen wat ik nu ga zeggen. Maar ik ben benieuwd of die kaal is. Oh, dat, ik, Waar kijk je nou de, naar? Ja, ik kijk naar jou. Naar mee, uh, ja. Ja. Uh, ja. Misschien is dat dus wel, de, dan schrik je. Dus dan, dan, dus dan, dan schrik ik. Ik denk, oh jee. Zou ja. ik dan ook. Zou ik dan ook. Uh, van best mee om worden. kaal te zijn. Dat nee, ja, heel precies. Maar dat, dat is nou een van mijn angsten. Uh, dus dat is dan waar heel veel interesse zit. Nou, Rest, het is, ja goed, het is je biologische vader en ja. lijk je dus op hem en dit soort dingen, maar... Heb je wel als... twee paspoorten? Nee. Niet, je bent gewoon je hebt één Nederlands paspoort. Ja, Drabant, ja. En je bent ongelooflijk ambitieus, want je zei het, je hebt ooit gezegd dat je premier wilde worden. Ik, en, en Was op 18, heb... denk ik. Ja. 18, ja, maar ach, dat is toch wel een opmerkelijk uitspraak voor geleden. iemand van 18. Nee. <laughs> ja. Hoe kom je daarbij op je 18 om dat te willen? Nou ah, ja, Ik wilde de samenleving in beweging zetten. Um, ik... ik... Ik was toen al heel erg geïnteresseerd in, uh, in politiek. Het was rond die tijd net een, de opkomst van Pim Fortuyn. En ik zag plots een wat iemand kon. Hoe een, een. Nou ja, een kale man. Het begint volgens mij een rode draad te worden. Ja, uh, zijn uh, vaak uh, wel goede uh, mensen. Dat zijn goed over het algemeen. Maar hoe die de samenleving een kant op duwde met alleen maar woorden hmm. die is een kant die ik absoluut niet op wilde. En ik wil daar iets tegenover stellen. En hij zei op een gegeven moment... Ik word premier van dit land. En toen... Nou ja, in die ja. tijd heb ik dat ook nou wel ja, gezegd. Nou ja, maar niet om vervelend te doen. Maar dan heb je toch eigenlijk de wet ook gezongen... de verkeerde partij gekozen. Dat is toch veel ja, te klein, GroenLinks. Uiteindelijk gaat het niet om de, uh, om de macht. Ja, het, wordt was van, het, wordt, het wordt wel eens van Diederik Samsom gezegd... dat hij een keuze heeft gemaakt van, voor de Partij van de Arbeid. Ja. Want dan heb je de meeste kansen. Ik heb een partij gekozen waarin ik me het beste mijn idealen tref en vind. Want mijn, het grootste gevaar wat je hebt als je in de politiek zit... is dat je uiteindelijk vergeet waar je het voor doet. En dat macht aan zich als doel op zich uh, belangrijker wordt. En uiteindelijk is... Maar je, je wil, uiteindelijk je wil uiteindelijk is regeren, uiteindelijk dat, Daar begin je mee, Uiteindelijk, je mee, uiteindelijk is regeren. Ja? Uiteindelijk is macht een, uh, slechts een middel om je ideeën te, te realiseren. En nou, slechts. Noem het, nou, slecht noem het zijn, maar slechts. Ja, ja, slechts een middel om dat te realiseren. En GroenLinks is de partij waar ik me het meest senang... nou, afgelopen jaar heb ik me niet altijd senang gevoeld... Nee. maar over het algemeen uh, <laughs> voel... zeer senang voel... en in ja. ieder geval verbonden met de ideeën. Uh, dus daar zit ik helemaal op mijn plek. Ja, maar wil je ooit premier worden? Nou, goed. Ik zeg, je als 18. Maar, maar daar je, gaat het niet om. Het gaat over die ideeën. Het gaat niet over de minst, posities. Op zijn minst bijvoorbeeld leider van die partij zijn. We hebben Bram van Ooyek en dat is een uitstekende leider. En ik ben heel erg blij dat ik financieel woordvoerder mag zijn van GroenLinks. Die is fractievoorzitter. Jullie hebben geen politiek leider. Hij is fractievoorzitter ja. en daarmee is hij ook onze leider. Vind jij die titel kroonprins vervelend? Het is vooral dat anderen hem gebruiken. En uh, daar trek ik me niet zoveel van aan. Ze hebben een negatieve zin of in positieve zin. Ben je bang dat het zich tegen je zal keer? Uh, ik ben niet bang, maar dat gevaar is er altijd. Kijk, je, mensen hebben uh, altijd opvattingen over je. En je moet daar. ja, ik ben er gewoon niet mee bezig. Hm. Niet in positieve zin dat ik denk, nou, fantastisch zeg, wat doe ik het goed. Nee, nee. ik vind ja, dat dus ik het nog lang niet goed genoeg doe. Er zijn wel mensen ook niet in negatieve ja? zin dat ik denk, weet je, wat een druk op mijn schouders. En nu moet ik presteren. Je hebt er geen last van. Ik doe gewoon mijn werk, ik doe mijn best. Gaat het goed, gaat het goed. Gaat het, goed. Gaat het niet goed, gaat het niet goed. Er zijn oh, mensen die denken dat het, dat het met je aan de haal kan gaan. Hè? Uh, David Klingen, jou misschien bekend van ja. de club Cobalt. Jonger, ah, ja, jongeren ja, ja. binnen GroenLinks. Ja, ja. Uh, die nieuwe groene uh, progressieve ja. politiek willen. Luister maar. Nou, ik denk dat Jesse Klaver wel iemand is die in lijn denkt met onze politieke uh, ideeën. Ideeën van politieke vernieuwing en aansluiting zoeken bij groene en progressieve pioniers. Alleen Jesse Klaver moet wel opletten dat hij niet te veel bezig is met journalisten. Dat hij niet te veel bezig is met stukken van het kabinet. En niet te veel luistert naar zijn collega kamerleden. Jesse moet vooral ook oog houden voor groene en progressieve pioniers in de samenleving. David Klinge, recht je op de idealen en minder op pers, eh, parlement. Heeft hij een punt? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je verbinding moet houden... met wat er in de samenleving gebeurt. Dat is waar ik eigenlijk mee begon. Een samenleving verander je niet zomaar uit het parlement. Ik denk ook niet dat het alleen een politicus kan zijn die dat doet. Het gaat juist over al die bewegingen die je nu al... Ziet zeker op het. Daar Kling veel met voedsel bezig. Uh, uh, met het voedselvraagstuk. Je ziet dat in de samenleving. al hele grote veranderingen samen. Uh, gaande zijn. als het gaat over verduurzaming. En volgens mij moet je daar proberen bij aan te sluiten. Ja, het is, je zegt. Uh, we hebben een politiek leider. Uh, Bram van Ooyek. Uh, maar ja. Of die het nou op alle fronten altijd even goed doet. Deze week werd hij betrapt door Rutger Kastrikum van Pownis bij een mediatraining. Luister even mee. Kijk, het is heel erg belangrijk dat je heel snel en kort... en goed kunt formuleren waar je in de politiek voor staat. Oh, en en, dat, dus u praat wat te lang? En dat kun je... Nou ja, dat, het, of de media zijn te snel. Hè? Je kunt het, maar, het is maar net hoe je het benadert natuurlijk. Maar het is heel erg belangrijk. En dat vind ik. En ik wil daar graag heel erg goed in zijn. En uh, daarom ben ik hier. Dit is al vrij lang hoor, allemaal. Uh, en, uh, nou ja, goed dan, uh, knip je er maar wat uit. <laughs> Bram van Ooyek, ik praat niet te langzaam, de media zijn te snel. Goede reactie. Ik vond dat hij het uitstekend deed. Ja? Dat, uh, ja, ik vond dat hij uitstekend reageerde. En ik zeg altijd maar zo, probeer eens, uh, probeer eens uh, vijf politici te vinden in Den Haag... Uh, die geen mediatraining hebben gehad bij het bureau waar hij zat. En, ja. mm -hmm. uh, de nieuwe leider, de werkelijk nieuwe leider... die wordt pas gekozen voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Dan wordt de leider voor die verkiezingen gekozen, ja. Dat is toch veel te laat? Nee. Volgend we jaar hebben, zijn er we gemeenteraadsverkiezingen, hebben Bram, Europese verkiezingen. We, kijk, we hebben Bram en die is onze fractievoorzitter en onze leider. En die gaat ons gewoon in die verkiezingen leiden. Heb Essim, jij mediatraining dan? gehad eigenlijk? Nee. Niet? Nee. Ja, dus, ze zijn nu allemaal heel bang, denk ik, al onze pers of Alsof ik wel de juiste dingen zeg. Ja, je meent het, nee. Dat, maar, maar, maar waarom niet? Want je zegt, het is heel logisch als je als politicus... Nou ja, ik vind het niet verkeerd. Kijk, in die zin heb ik geen mediatraining gehad van een, uh, dat ik naar een bureau ben geweest. Maar als ik een, een, uh, als ik een debat heb gehad, of als ik uh, een media optreden heb gehad... dan spreek ik dat wel af met dat. mensen. Van god, ja. wat, wat deed ik daar goed of wat deed ik daar niet goed? Had ik die opmerking over kale mensen moeten maken of niet? Ja. Nou, daar heb je het over met elkaar. Ja, daar gaan wij het ook over hebben met ja, de was ik lang voor. Maar ja. uh, nee, de, de verkiezingen, uh, ik zeg het, de gemeenteraadsverkiezingen... Europese verkiezingen, maar daarna natuurlijk ook... die Tweede Kamerverkiezingen, mm. die komen er uh, onverbiddelijk weer aan. Uh, met alleen het programma gaan jullie het natuurlijk niet redden. Want daarom was het bij de vorige verkiezingen zo'n uh, desastreuze, Zo'n groot verlies. Kijk, wat belangrijk is, is dat we, gewoon het, dat we het vertrouwen weer terugwinnen... Uh, van de kiezer. En uh, alleen je beroep op dat je een fantastisch programma hebt... wat we hebben, maar ja, <laughs> alleen dat daarop dat beroepen... Dat niet. Hoe ga je dat, dat doen dan? Dat is niet voldoende. nou ja, ik denk, één wat we nu doen... Uh, dat is te laten zien dat, we, dat je elkaar de tent niet uitvecht tamelijk belangrijk. Ja, um, dat is al een groot en, verschil met vorige en, keer. Dan. En voor de rest denk ik dat belangrijk is dat je laat zien dat de ideeën die je hebt, dat die aansluiten, dat die niet zomaar uit de, uit de hoge hoed komen, aansluiten bij de bewegingen die je ook in de samenleving ziet. En dat dat een goede vertaling is van... van Zoals, want die ideeën die, die waren er natuurlijk ook al, maar waar vind je, moet jullie vooral op inzetten? Nou ja, waar, waar ik, bijvoorbeeld waar we nu mee bezig zijn en wat we echt in de etalage of, of ja, in de etalage, maar waar we echt de strijd tegen voeren, zijn die grote multinationals die uh, geen belasting betalen. Jij en ik, wij allemaal betalen gemiddeld 39,5 Belasting in dit land is prima, vind ik heel goed. Het zou soms misschien nog wel wat meer kunnen zijn. Maar een multinational, uh, Apple, Google, uh, Starbucks, die die brievenbusmaatschappijen die brievenbusmaatschappij hebben, die betalen tussen de 1 en 2 procent belasting. Ja. Dat is een enorme onrechtvaardigheid die door die in stand wordt gehouden, omdat er enorme financiële belangen zijn meegemoeid van de grote vier accountantskantoren, van de banken, van de multinationals, die allemaal ingang hebben bij het kabinet. En ik denk dat de rol is van een partij. Een kleine partij als GroenLinks op dit moment nog. Uh, om dat aan te vechten en ervoor te zorgen dat deze gasten gewoon eerlijk belasting gaan betalen. Door de motie klaven. Nou, ik denk dat je met alleen een motie er uh, niet komt. Maar het is wel een belangrijke uh, stap vooruit. Want de PvdA afgelopen week is dus een motie aangenomen die zegt het kabinet moet met een uh, aanpak komen om die multinationals hier wel belasting te laten betalen. Ja, eigenlijk is het de motie Samsung, hè? Want jij had gewoon <laughs> opgeschreven uh, wat Diederik Samsom in het programma het College toe zei. Ja. Letterlijk, ja. zo ongeveer. Ja. En ja, daar kon hij dus ook niet omheen. Daar moest de PVDA wel mee instemmen. Nou, ze moesten ermee instemmen. Maar de PVDA heeft eerder een motie ondersteund. Die zei: Nou, Nederland is geen belastingparadijs. En iedere keer als wij voorstellen doen om die multinationals veel meer belasting te laten betalen. dan doen ze dat niet. Want dan zijn ze bang voor, zoals dat heet, het vestigingsklimaat Nederland. Maar denk je dat ze het nu wel gaan doen? Want die motie die zegt: uh, de Kamer overweegt. of hè, de regering overweegt omdat het een slecht idee is dat Nederland een belastingparadijs ja. is. Nou, dan kan de regering zeggen: Nou, we hebben nog eens overwogen. we vinden dat er nee, nee, geen nee, nee. belastingparadijs is. In de motie staat overwegende dat. Hè, en dan komt de dictum, spreekt uit dat er voor juni... Een actieplan moet liggen om Nederland als belastingparadijs aan te pakken. En dan hoop ik natuurlijk, dan gaan we ons de komende tijd. Ik ga niet wachten het kabinet, tot het kabinet er is met een plan. Nee, wij zullen zelf de ideeën ook aandragen. Hoe je, die belasting, hoe je kan zorgen dat multinationals die belasting gaan en betalen. Weinig, en wij, gaan de, ja? wij gaan de PvdA proberen daarin mee te nemen. Maar wordt er weinig belasting gegeven, wordt er ook gezegd in die motie. Ja. op die bedrijven die hier niets ja. doen dan alleen hun geld langsluizen. En, en dat is zo bizar. Nederland, de, de, de Nederlandse economie, het BBP is, eh, is, is ongeveer zo'n zo zo 600 miljard. In Nederland stroomt jaarlijks 10.000 miljard. 10.000 miljard stroomt door Nederland. Erin en bijna direct verder En daar verder verdienen uit. wij maar en 0 1%. procent. Ja, ja, zoiets. Maar Weinig. als we dan ook iets meer belasting heffen, is het dus opgelost? Nee, want uiteindelijk verliezen derde wereldlanden 125 miljard euro per jaar... Ja, precies. Maar dan, dan gaat de motie dus niet niks aan doen. En Europese landen, Europese landen wordt is berekend tot duizend miljard. En tegelijkertijd moeten wij landen als Ierland, Spanje, eh, eh, Portugal, Cyprus, Griekenland moeten wij redden. Ja, want die bedrijven die werken, even voor de duidelijkheid, in, in die landen die je noemt, hè, maar die hebben zich officieel op papier hier precies. gevestigd en betalen dan weinig belasting. Maar als volgens die motie gezegd wordt, nou oké, okay, ze hebben te weinig belasting, weet je wat, ze gaan gewoon iets meer belasting in Nederland betalen, ja. dan schiet die die ontwikkelingslanden er nog niks mee op. Nou ja, wat ik denk, dat als wij die meer belasting gaan betalen... dan heeft het geen zin om al je geld via via door te sluizen... en blijven ze in die landen zitten. Ja. En bijvoorbeeld Portugal, 19 van de 20 grootste bedrijven... die hebben een brievenbusfirma hier in Nederland zitten. En dat, dat kan natuurlijk niet. Of Starbucks. Als je een frappuccino, macchiato, uh, skim milk, soja. Nou, ik vind whatever koop, niet te drinken, ja, dan, dan koop je dus, ze zitten hier tegenover... Ja. dan koop je geen kopje koffie, dan koop je een merk. Het gaat langzaam, hè, dit soort dat veranderingen. Is, het, het gaat langzaam en het gaat stapje Heb voor stapje. Heb je daar geduld voor? Um, Oeh, ik weet niet. Of als mijn vriendin luistert, zal ze zeggen dat ik niet zoveel geduld heb. Nee? Maar ik vind van mezelf dat ik best veel geduld heb. Uh, maar wil je echt veranderingen forceren in de samenleving, dan moet je ongeduldig. Ook moet je ook een bepaald ongeduld hebben. En moet je zeer strijdvaardig zijn. En grootste idealen hebben in de wereld en de hemel willen bestormen. En vervolgens ook genoegen nemen met de kleine succesjes, want anders dan word je denk ik heel sneu. En dat zeg je ook tegen je opa. Die zegt van: jij bent ingekapseld, je zit in de tweede kamer, je gaat helemaal niks bereiken. Hmm. Ja, nou dat zeg ik dan ook tegen opa. Hij moet wel zeggen dat hij een beetje is bijgedragen. Want? En, uh, nou ja, door de, de resultaten die je boekt. En dat hij ziet dat ik na twee jaar dat ik nog steeds zijn kleine jongen ben. Uh, en uh, dat, dat, dat geeft, hem wel, uh, geeft hem wel hoop. En als hij dan ziet hoe, ik te, hoe, wij, uh, ja, hoe we tegen die multinationals opstaan. En uh, daar de strijd mee dan aanbinden. Dan Dan kan ik denk ik wel zeggen dat opa daar een beetje trots op is. Jij wil ideologisch ongebonden zijn, hè? Ja, ik wil me niet laten vastpinnen aan één... Ja, in één richting. Stroming of Is dat niet precies toch ook het probleem van GroenLinks? Mensen willen gewoon een linkse milieupartij. En volgens mij willen mensen gewoon. Ja, links we zijn, maar we zijn een Linkse Milieupartij. Dat is, dat is heel logisch. Dat zijn we ook. Maar Alleen dan ben je ik, niet ideologisch ongebonden. Nee, ja, maar wat ik, wat, kijk, wat ik het belangrijkste vind, is mijn generatie is de eerste, denk ik, die echt zonder verzuiling, echt zonder verzuiling is opgegroeid. Niet eens de uitlopers daarvan. En als ik de Walen van mijn opa hoor, dat hij lid, hè, lid was van de katholieke scouting en naar de katholieke slagen ging. En bij, bij, bij wijze van spreken bij de katholieke geitenfokvereniging zat, dat vastzitten in één. Stramien. In maar één kant op kunnen deze dat, tijd. Is. dat is niet van deze tijd. En dat is waar ik het over heb. Maar ik ben. Ik ben links, en in die zin zit je natuurlijk wel in een hokje. En ik ben ook nog groen, en ik ben lid van GroenLinks. Dus je kan niet, iedereen is gebonden. Maar... En betekent dat ook dat je het, je zei het al, je, je had het al over je vriendin. We hebben kunnen lezen, je gaat binnenkort trouwen. Ja, gefeliciteerd drie weken, alvast. Geloof. Dat mag Dank geloof ik niet ja. van tevoren. Maar, oh. uh, ga je het dan ook anders doen als je werk en privé combineert? Nou, <laughs> het is niet zo dat als je trouwt, geloof ik, dat je, dan, uh, dat je dan plotseling moet gaan proberen dat te combineren. Dat probeer ik nu al, en dat is lastig. Uh, is het lastig. te doen? Uh, niet altijd. Nee, soms, uh, soms lukt dat niet. Het is veel eisend werk wat voortdurend, uh, voortdurend doorgaat. En je kan het niet altijd plannen. Hoe los je dat op dan? Um, het belangrijkste is om heel duidelijk te weten... wat zijn echt de belangrijke momenten om er te zijn... Dat je er dan ook bent. En als je er bent, dat je volledige aandacht hebt. Kijk, de, de, de iPhones en Blackberries, daar kom, krijg je voortdurend komen daar berichtjes op binnen. Mm -hmm. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat ding ook echt, zoals ik hem hier heb liggen... Uh, het is offline dag vandaag. Het, uh, he? Is het offline ja, dag? Ah, ja, nationale offline dag. Dat je dus ja, ja, helemaal om... geen berichten bekijkt. Precies, nou ja, dat, dat kan ik niet beloven. Maar als je met iemand in gesprek bent, of als ik thuis ben... om niet voortdurend op dat pocket ding te kijken en je te laten afleiden... En dus ja, die continu verdeelde aandacht, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat je als je thuis bent, ook echt de aandacht hebt. En dat is heel moeilijk. Dat lukt me niet altijd. Maar kan het als je premier wil worden? Oh, jij met je premier worden. Uh, ik ben bezig... Als je succesvol politicus wil worden. Ik ben, uh, als je succesvol politicus wil worden, uh, dan denk ik dat het zelfs nodig is. Het grootste gevaar, ook daar is mijn generatie denk ik anders in. Vroeger was het ideaal van leiderschap, dat je je volledig daarop moest richten. En dat dat het enige was waar je mee bezig kon zijn. Dat je je schuldig moest voelen als je aan iets anders dacht. Ik denk dat het heel gezond is dat je ook eens wat anders doet dan met je vak bezig zijn. Uh, en dat je daardoor een wat bredere scope krijgt. Bijvoorbeeld als ik uh, vrij heb of vakantie heb, recess noemen we dat. dan probeer ik niet allerlei vakliteratuur te lezen, maar gewoon eens... een boek. Gewoon literatuur. Gewoon een roman. Dat, dat, dat het, ja. het verrijkt je, man. Fantastisch voor waar. het doen, zou ik zeggen. Maar, en je zult wel zeggen, het is ouderwets, maar... Uh, misschien kan het ook wel niet samen gewoon... en een leuk leven, en op vakantie, en veel aandacht voor thuis... en een carrière als goed politicus. Ja, maar nu, er zit... Ik, veel vakantie heb ik niet gezegd. Ik zeg: als ik, als ik vrij heb, dan probeer ik geen, uh, geen vakliteratuur te lezen. En die aandacht thuis, ja, ik denk dat het wel kan. Het is geen generatie-ding. Want je hebt tegenwoordig, was laatst ook weer te lezen. dat heel veel jongeren al, ik geloof voor hun dertigste, allemaal ja. uh, stress hebben, et cetera. Ja. Ja, Ik weet niet of je me er heel stressvol uitziet, nee, maar ik heb, nee. ik heb weinig last van stress en dat komt, denk ik, door mijn levenshouding. Dat je wat ik ah, je moet je best doen en dat is het enige waar ik op stuur. Ik stuur niet op output van ik moet dit of ik moet dat. Nee, ik moet gewoon keihard werken, mijn best doen en dan zien we wel wat schipstrand. Drie zetels staat GroenLinks nu op. Dat worden er, dat worden er bij de volgende verkiezingen minimaal verdubbeld. Zes, nou, dat is nog redelijk. Bescheiden. Ja, nou ja, een Ja, zes klinkt wel bescheiden. Verdubbeling ja. klinkt dan beter. <laughs> ja, absoluut. Ja, we gaan weer ik denk, ook zes. Kijk, ik denk nog steeds dat we bij de volgende verkiezingen het voor elkaar moeten krijgen... om het beste resultaat ooit te halen. Dat zijn er twaalf, ook niet zoveel. Veel succes daarbij <laughs> en dank voor dit gesprek, Jesse Klagen. Straks een debat over de vraag of subsidie van onderwijs niet aan scholen... maar aan ouders gegeven moet worden. Maar eerst de bonustrek hier op radio tot aan De Ster. Maar op internet kun je er in zijn geheel, dat nummer kun je in zijn geheel horen... en je kunt er ook in zijn geheel zien. Vredagmiddaglive.avo.nl is het adres. Tjam And you're weary, your feet are aching, and your body hurts, heavy rotation on the stream I fly, the harder you try, the harder they play. Amsterdam's famous Rijksmuseum. Rijksmuseum, grootste en belangrijkste museum van Nederland. Het Rijksmuseum. Na tien jaar gaat het eindelijk weer open. En daar is Radio 1 natuurlijk live bij. Morgen komt de opium rechtstreeks vanuit het gerestaureerde atrium van het Rijksmuseum. Je hoort reacties van kenners. Ze magnifiek. Bezoekers. De minister van Cultuur en een blije directeur. Wij zijn echt trots. Maar het is niet wat ik beoogde destijds met het Nationaal Historisch Museum. En muziek van Rubenheim.